Uur. Dit is Heewoud De Jong met het NOS-journaal. De man die vanuit zijn auto vier vrouwen neerstak... is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. De man van 24 uit Julianadorp is volgens de rechter schuldig aan poging tot moord. Hij was actief in de omgeving van Alkmaar. Er stalken onder meer een jonge hardloopster neer in Egmond... en een hardloper en een fietser in Castricum. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De steekincidenten zorgden voor grote onrust onder hardlopers in de regio Alkmaar. De man gaf als verklaring dat hij vaak speed gebruikte... vanwege zijn slechte jeugd. Nederland moet van de rechter zijn best doen... om op korte termijn kinderen van IS-moeders op te halen uit kampen in Noord-Syrië. Als de Syrische Koerden de kinderen niet zonder de moeders willen laten gaan... moeten ook de moeders terug naar Nederland.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 mezelf te passen, als is ook slecht weer in Spanje, dus ik Zelf te passen Wanneer ik last van mensen heb Als ik een vrouw gezien kan Wanneer de club verloren heeft Als ik chance Mezelf te pas. Ik kon s'morgens niet opstaan, want de wekker liep nooit af Ik kon dus ook niet naar mijn werk toe, want dat ik dan dus maf De baas begreep niet, hij reageerde agressief Ik heb het met me praten geprobeerd en daarna werd ik negatief ja, de baas was er niet blij mee hoor, denk ik. Door dat goede doel. En oh, was ik maar een gijzelaar. Lekkere nederpopplaat uit de jaren 80. 8 over 3, welkom terug. Zandvoort op zaterdag. Op zaterdag en maandagmiddag bij CFM. Uur 2 alweer, hoor. En leuk dat je erbij bent. Ja, gezellig hoor. Gezellig, ja. en wat gaan we in uur 2 allemaal doen? Uur 2 hebben we in ieder geval de evenementenagenda. agenda. Wat is er te doen in ons mooie dorp? We gaan het hebben over de ijsbaan curling geval ja, met die fluitketels. Hè? Dus dat is wel erg leuk. Ja, want het team van CFM doet ook mee, hè? Ja, zeker weten. En we hebben ook nog een leuk bericht over oudgenoot Zandvoort. Nou, dat is dus in het komende uur Zandvoort op zaterdag. zei Jan van der Leden niet. Jan van der Leden, ja. Zo duidelijk over twee platen gaan we terug naar Jan. Marken SV Sanford, zo rond kwart over drie. Dan is het uh, bijna het einde van de eerste helft. Dus schakelen we live over naar uh, dat veld daar in Marken. Het staat nog steeds 0-0, trouwens, want uh, we hebben geen bericht gekregen van uh, Jan. Maar hij gaat wel alles over de wedstrijd zo dadelijk vertellen. This begins Dat uh, deuntje doet het goed uh, bij deze plaat, hoor. Toch? Ja, kan je lekker meedoen met uh, Only Human? Inderdaad, uh, de single van de Jonas Brothers. Een plaatje die in de diverse hitlijsten op dit moment uh, hoog genoteerd staat. Zo dadelijk, dus gaan we weer naar Marker, naar Jan van de leden, de voetbalwedstrijd Marken SV Zalvoort. Het slot van de eerste helft hoor je na deze van de County Crows, Holiday in Spain.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 Er wordt veel te veel achteruit achteruitgevraagd door ons ook. Er wordt slecht gepaasd, Er is heel veel balverlies. We was gewoon eigenlijk de laatste 20 minuten... niet echt goed gemaakt. En dat is heel jammer. Maar de windje mij had er iets meer van verwacht. Kas op het middenveld. Kas de Vries en uh, Koen Michiels. Ze werken ze ontzettend hard. Maar ja, het gaat gewoon niet. Ja, en weet je, waardoor het er komt dan, Jan? Dat het er gewoon niet gaat... Als ik dat had geweten, Rob, dan had ik naast Ted op de bank gaan zitten. Net als Johan Cruijff een paar jaar geleden. En dan had ik het wel anders gezien. <laughs> dat <laughs> echt mooi. Echt Oké, okay, nou ze doen in ieder geval wel hun uh, uiterste best om, uh, om een uh, mooie wedstrijd ervan te maken. Ja. Maar ik zit, zit even tegen. Mark heeft geen uitgespeelde kansen gehad, eigenlijk helemaal geen kansen. Wij hebben net nog een klein kans gehad, maar daarna houdt het ook echt op. Het dus is uh, niet echt spannend. Oké, okay, nou je ja. zei aan het, aan het begin, toen we even half drie in de uitzending hadden, deze wedstrijd moet SV Sanford eigenlijk gewoon kunnen gaan winnen, maar het, het gaat nog een zware tweede helft worden als het zo doorgaat. Nou, een zware tweede helft, ja. We zijn uiteindelijk misschien wel aan onze stand verplicht om, om te gaan winnen, maar moet er moet wel beter gevoeld gaan worden. Oké okay, Jan, we wachten het af.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 Ja, de stand wat ze ambtenaren. En uh, daar gaan we even naar luisteren. En bent door dit broer weer heen gekomen op ja, de mag fiets. Je wel zeggen, ja. Ja. ja, nou, Met even tussen de buien door. Dus, ja. Fijn Gelukkig dat je het ja. gered hebt. En uh, Ja, we, we gaan het in ieder geval hebben over het stadhuis. Ja, en dat ja. hoop ik ook nog even. dat uh, Ja, oh, oké. Okay. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat stadhuis, dat. Uh,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 bijvoorbeeld een wethouder hè, of een burgemeester, die heeft wel een eigen plek. Maar het, de ervaring leert zeg maar, dat je een groot aantal mensen hebt, maar een beperkt aantal FTE's, dus zeg maar, fulltime equivalents noemen ze dat dan. Dus mensen die er zeg maar, part-timers, die er gewoon sowieso al niet de hele week werken. En ja, als iemand zeg maar, maar twee dagen of drie dagen werkt, waarom moet je dan wel vijf dagen zeg maar, daar een werkplek voor inrichten? Nee, nee, nee. Nou, en dat is zeg maar, van wat in feite gewoon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 van de wethouders, toch een beperkte gedeelte van wat voor bezoekers bestemd kan zijn. Nou, daar moeten we nog met elkaar over praten, van of, we dat, of we dat op deze manier willen houden, of dat we dat ook willen veranderen. Ik vind het persoonlijk vind ik het jammer dat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 Sousa Club en uh, Rumors. Heerlijke discoplaat uit de jaren tachtig. Ja, in de jaren tachtig wisten ze nog hoe lang ze een plaat moesten maken. Ja. De twaalf insters, die duurden allemaal uh, ruim zeven minuten, Roy. En ja. tegenwoordig is het allemaal drie minuten, drie minuten dertig, drie minuten veertig. En dan heb je wel een beetje gehad. Nee, toen werd er nog echt... Uh,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 de 40 beste plaat van Europa horen. Dat kan vanavond weer op de Zonvoortse Radio. De Euro Breakdown tussen 7 en 9. En dit was Post Malone en Circles. Ook een plaatje uit de hitlijsten van dit moment. Uit de hitlijst van heel lang geleden... is deze van Prince nog een keer. Hier is Purple Ring. I never meant to call you when you Purple yeah. rain.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 Soms op het Alexandreplein. Het is uh, vandaag precies 30 jaar geleden dat de Berlijnse muur uh, viel. En vandaar deze van uh, klein orkest. Je hoorde Over de Muur. Ja, de tweede helft van de voetbalwedstrijd. We gaan uh, weer uh, naar uh, Jan van der Leden daar uh, in Marken. Hoe is het ermee, uh, Jan? Hebben we nog een beetje kansen? We hebben zeker kansen nu, uh, Rob. Het is uh, echt wel sterk voor ons. Sterke fase. Maar we kijken wel tegen een 1-0 achterstand aan.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 Maar het is wel gezellig hier. Dus, uh, het is echt een mooie, mooie dorpsclub. Ja, want als we naar, naar, uh, inderdaad naar de uitwedstrijden kijken, Jan. Uh, zijn, er, zijn er veel mensen uit Zandvoort die uh, meereizen met het team van uh, SV Zandvoort? Nou, we zijn toch met de bus gegaan vandaag. En uh, met de hele spelersbus. Uh, uh, Nijtsel en... Uh, en Kreugen, die coachen in een team bij ons, een jeugdteam, dat, dat, dat, dat team is meegekomen, er zijn uh, een aantal supporters meegekomen en dat is wel leuk. Ik denk toch wel dat er uh, een man of 40 naar het zand gekomen is. Zo, so, dat is uh, behoorlijk. Oh, dat is echt, Nuitsel, zo. Echt, echt.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 Mysterio's dat zijn...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 Of, of, een uh, route van uh, 85 kilometer fietsen of 120. Zo, en, uh, zo ja, op dat de fiets, uh, Ja, het Het is allemaal uh, rondom uh, uh, de circuitrun, Zandvoort. Dat is allemaal een uh, beetje dezelfde organisatie. Dus je kan ook al rennen over het circuit en je kan gewoon fietsen over het circuit.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 Zal de keren dan bevallen? Over jou uit zouden komen. Als je elke dag en nacht bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij je handen, Maar ik weet dat het is een werkelijkheid. Voor eso vamo voor olvidarte. Porque sinceramente duele recordarte. Si tu noosts, la soledad gana el combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. Ik kom je te vergeten. Ik heb al dagen niet geslaagd.